Meedoen aan de Vierdaagse van Nijmegen wordt komend jaar flink duurder. Het inschrijfgeld gaat van 64 naar 80 euro. Leden van de wandelbond krijgen 5 euro korting. Volgens de organisatie worden veiligheidsvoorzieningen en verkeersmaatregelen steeds duurder. Verder vallen sponsorinkomsten tegen. Bij Omroep Gelderland wordt veel geklaagd over de prijsverhoging. Bijvoorbeeld dat mensen die samen de Vierdaagse willen lopen nu flink duurder uit zijn. De Bijenkorf sluit zijn distributiecentrum in Woerden. De maatregel kost 143 medewerkers hun baan. De Bijenkorf zegt dat er een speciaal sociaal plan klaar ligt. De winkels worden tot nu toe bevoorraad vanuit Woerden... en de webshop via een bedrijf in Waalwijk bij Tilburg. De Bijenkorf wil daar een nieuw distributiecentrum bouwen... en verwacht dat de werkgelegenheid dan flink stijgt. Het weer, vanavond en vannacht kans op mist, het wordt een graad of 2. Morgen bewolkt en grijs, vooral in de noordelijke helft van het land... wat motregen, het wordt een graad of vijf. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. There's nowhere to run to, nowhere to hide. There's nothing to fear tonight. Nothing to fear. Afgelopen zaterdag heb ik deze dus ook al geïntroduceerd in de middagprogrammering bij CFM Zandvoort. Namelijk in Zandvoort op zaterdag, wat ik uh, mag doen, tijdelijk in ieder geval, met uh, Dolly Pierik. Ook aanstaande zaterdag zitten wij er weer tussen 2 en 5. En uh, heb ik ook even dit nummer er naar voren geschoven: De Pendants met Nothing to Fear. En dat leverde alweer de nodige verbaasde blikken op van... Waar komt dit nou weer vandaan? Ja, kijk, dat is als je gewoon goed op zit te letten. Dan krijg je dit. Dus uh, pendens met nothing to fear. En nu uh, is het, uh, ja, ik zei al, 10-jarig jubileum van Alternative FM. Maar op mijn LinkedIn zat ik op een gegeven moment te, te koekloeren. En ik zie ineens 23 jaar bij ZFM Zandvoort. Dat is al een lange tijd. Dus, Marcus, ik zat een beetje raar te kijken. Zo van, die mensen zitten mij allemaal te feliciteren op uh, om LinkedIn. En ik wist niet waar het vandaan kwam. Totdat ik een gegeven moment zit te kijken van... Oh, shit, dat je ja. al alle Jezus lang bij deze omroep zit. Ja, bijna een kwart eeuw. In 1995 ja. kwam ik hier binnen. Dat was onder het voorzitterschap van Rob Wij. Ik weet dat nog precies. Was het bestuur met... Uh, even kijken. Uh, Ger, uh, Gert van Kuik. Hans Zandbergen. Um, Klaas Torenstra en Rob Harms. Dat waren ze. Dat vijftal. En uh, de programmaleiding was toen in handen van... Ron Mensen. En die uh, zat ook al bij het feliciteren van de week. Zegt 23 jaar? Ja, ja. Ja, Dat ja, is, uh, de, ja zo, zo ver ben ik dus al niet. Al, ja, en waarvan er dus 10... in dit uh, programma dus. Ja, want ik ben ook in 2008... nog eventjes aankomen waaien. Dus, ja, uh, dus ik zit hier wel iets langer dan 10 jaar... Ik weet echt niet, ik, ik weet niet meer precies wanneer ik begonnen ben. Volgens mij mijn vijftiende. Zoiets. Ja. Zoiets. Dat is iets nog iets eerder dan 2008, denk ik. Jij, was de, jij liep er al een beetje rond. Ja, dat, dat, dat, dat want dat was, de, dat was 2005. Huh. Ja, ja. Uh, dat was. Uh, melkmaal <laughs> was het toen nog. Maar ja, als ik nu kijk naar wat, uh, wat je doet allemaal. Uh, uh, ik zal niks zeggen, maar uh, Marcus uh, heeft uh, hier uh, de, uh, de technische kant van, uh, van het verhaal uh, verzorgd. Zowel in de kleine studio aan het Gasthuisplein als in deze studio. Dus, dat, dat kleine rothokje wat we hadden inderdaad. Uh, ja, dat, dat, als Waar een stuk ging. Uh, ja, en uh, waarbij uh, improviseren eigenlijk met een, uh, met een grote i werd opgeschreven. Uh, want dat was... Je, je moest wel. Uh, ja nog die dampende uh, uitzending gehad in november met uh, beslagen ramen met Chef Special. Ik zit er nog aan te denken. Dat komt dat altijd weer uh, terug. Er zijn ja. ik dat was heerlijk. Dat is een legendarische uitzending. Maar ik herinner me daar ook altijd wel weer hmm. dat elke keer als wij een bandje hadden, de buren kwamen klagen ja. dat we weer te luid waren. Uh, uh, er was ook nog eens een keer een band. Ik ben even, uh, hun naam uh, We Cook, We Fire, Die ja. Band. Die hebben nog meegedaan naar Rob wordt. Die kwamen spelen. En die gasten... Uh, uh, hoe heet die ook? Gunther. Die ging op een gegeven moment zo. Gewoon geweldig geweldig ah, keer. Een special Hallo, guest in buurvrouw. de house. <laughs> Hallo buurvrouw. Dat ging ongeveer zo. Daar was ik ja. niet bij trouwens bij die uitzending. Maar ik weet wel dat dat uh, ongeveer... Uh, in die uh, krappe bewoningen ging het ongeveer. Daar hebben wij ook nog wel live dingen van ja. staan. Ja, dat moeten we nog zeggen. Dat eens is wel leuk uit de oude doos eigenlijk. <laughs> Lijkt me leuk. Misschien maar de... moeten we een keer een uitzending doen volledig uit de oude doos. Ja, nou ja, goed. eens even kijken of we nog uh, dit soort dingen... Dat doen. we kunnen vullen met live opnames en dingen uit de oude doos. Ja. Laten nou, we eens even zoeken uh, in uh, de archieven van dit programma. Dat, uh, dat, dat, dat, dat hebben we wel. Uh, na, natuurlijk ook nog in 2014 een hilarisch hoogtepuntje met Koen Brouwen van Julius. Die liet uh, gewoon nog een sushi aanrukken uh, ergens uh, bij, uh, bij de Zandvoetselaan. Er uh, zit zo'n uh, zo Japanse restaurant. Gooi ik uh, twee keer in de week, gooi ik daar nu post in. En uh, daar uh, moest hij onderweg. Oh, ik uh, ben op weg naar de, naar de studio van de lokale omroep. Uh, kunnen jullie even een sushi uh, verzorgen? Nou, kom je binnen. Maar mooi dat hij niet alles op had. Uh. Ja. En trouwens, ah, voor, jou, nee. voor jouw uh, archief. Ja. Uh, het is uh, juni 2010 dat, zij dat, uh, dat, dat, dat We Cook With Fire hier heeft gespeeld. Ah, zie je? Kijk. Dus dat, uh, nou ja, goed. We gaan eens even zoeken hoe dat, uh, hoe dat werkt. Uh, nu weer tijd voor muziek uit deze doos. Uh, dit is Nauw met Sugar Is Mine.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 Take the courage things into the sand, looking for your oh, land, soldier on.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 Jou Heb je dan echt nooit ingezien? Dat dit fout zou gaan. Het nummer Zouten tranen van Willemijn de Boer. Um, leuk verhaal is dat uh, ik er tegenkwam uh, tijdens een showcase van Dare to Run. Artist, uh, dat, was, ja, dat waren onder andere drie uh, artiesten van Dare to Run. Uh, Eén van was Michel Ebbe. Uh, de ander was uh, Thomas Florissen, T.B. Florissen. Die komen we nog uh, tegen. En Jiri, um, het is de bedoeling dat die nog uh, gaan komen... in een gedrietal uh, uh, hier naar de studio. Is er nog niet, uh, is nog niet gebeurd, maar het, uh, het uh, contact is er geweest daarover. Dus wat dat er gaat, uh, wachten wij gewoon uh, even af... En Willemijn de Boer uh, had daarna haar uh, EP-presentatie. En dit nummer heeft zij dus ook min of meer ook laten opnemen. En die is ook op uh, YouTube uh, te vinden. En daarom draaien we dat nummer ook heel vaak. Zout te tranen uh, zit trouwens ook nog een randje hem aan. Jeffrey de Gans heeft de mastering uh, gedaan. En Jeffrey was in een grijs verleden samen met Edwin Kuur... Uh, actief op de vrijdagavond... Er zaten Wilco Toebak en ik er nog eens achter met een nachtprogramma. Zo ken ik Jeffrey daar weer van. Maar hij is verantwoordelijk voor het geluid. Soldier On van Marvin Day met zijn band. Eigen opname die we hier hebben gemaakt. Dateert ook alweer van november vorig jaar. En daarvoor Nausica met Sugar Is Mine. Dus dat mag dan ook wel weer aardig in erbij geschreven worden. Nu weer tijd voor Zandvoort. Materiaal Triangle met stand-up. Dank jullie wel dat, uh, dat jullie dat uh, zo fijn mogen zeggen. The birth of a hero. Ik uh, voel me ook echt uh, wel vereerd. En ik voel alsof ik als een helter ben geboren. The birth of a hero van Trip to Dover. Daarvoor Triangle. Die jongens die komen gewoon hier uit dit dorp. Ja, wij maken ook nog muziek tenminste uh, hier in dit dorp. En uh, Triangle is uh, daar het exponent van stand-up. Is ook alweer sinds november alweer onder de aandacht uh, hier bij ZFM Zandvoort. Ja, waar anders. Uh, en dat gaat weer ten koste van twee anderen, helaas. Ik zal volgende week wel weer uh, Ruud en Koen ook weer eens uh, laten horen. Uh, maar goed, dat uh, terzijde. En uh, Nu tijd voor Nederlandstalig werk. Alweer? Ja, alweer. Want ik uh, kreeg uh, Willemijn de Boer niet in het eerste uur uh, erin. Dus moest ik het uh, verplaatsen naar de tweede uur. Chihuahua. Dat is het uh, nieuwe project van Jeroen Kant. We kennen Jeroen Kant nog uh, van Jeroen Kant en de ratten in de schuur... met de spuuglelijke baby die we hier ook uh, meerdere malen hebben gedraaid. Marcus weet daar alles van. Hè. Dat was, uh, ja, ik vind dat heerlijke muziek, maar ja. ik heb collega's die vinden het echt afschuwelijk. <laughs> maar dit is het uh, nieuwe project, uh, daar heb ik aan meebetaald En uh, dit nummer dat heet De Blues Politie van Chihuahua. Raar. Ik hoef niemand na te apen. Ik zing recht vanuit mijn hart. spijt me blues politie. Ik wist niet dat de blues van jullie was. Ik zing niet over Mississippi. Ik zing niet over Tennessee. Ik zing niet over vroeger, maar over wat En ja, mijn hart is ook niet zwart. En ik ben ook geen Albert King. Nee, ik kom niet uit Austin, Texas. Ik heb nog geluisterd. Zie dat de blues van jullie waren. Ook, uh, erg goed opletten, want uh, zo blijven dingen er wel eens onder de radar zitten. Uh, er zijn er toch uh, gelukkig nog wat muzikale vrienden. Dit komt uh, weer een beetje uit de groep Dakota. Uh, de band waar Annemarie van der Borden, maar ook Lisa Brammer deel uit uh, van maken. En uh, Lana Koper. Met dubbel O wel te verstaan. Uh, en die had op een gegeven moment, ik geloof dat het zelfs bij Lana Koper er zelfs ook vandaan is gekomen van, uh, zeg, zou je er ook eens een duimpje aan uh, willen toevoegen bij Jolien? Ja, ga je kijken, ga je nog eens een keer een beetje zitten, zitten koekloeren. en dan zie je ineens dat de, de EP, waar End of Story ook uh, op uh, staat... ineens bij 3FM is uh, geweest. Dus ja, het is al uh, opgepikt bij de landelijke media mensen. Dus zo uh, gek is het niet. En op de rand van december was er ineens uh, daar Thomas Florissen... die toch nog een nummer heeft uitgebracht. Dat, dus het nummer is nog niet zo gek oud, twee weken... Maar goed, wij draaien hem al uh, wel en uh, dat is ook een, uh, een terecht een mooi nummer. Don't Cry Now van T.B. Florensen.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 never fail upon earth civilized man chained to odd monstrous beliefs we have become blind All right. Van Smith en haar band met Fake Fake Trees... daarvoor T.B. Floris met Don't Cry Now. oh jee, dat hoor ik nu allemaal op de achtergrond. Oh, dat zal vast en zeker toch wel bij dat nummer hebben gehoord, denk ik. Ja, inderdaad. Heb ik er nog iets, dat vind ik ook wel heel erg fijn. maan van Feline. Ik bang ben, kruip ik. En dat was hem. Veline dus met Na de Maan. <coughs> Betekent ook dat uh, we toegekomen zijn aan het eind van dit fijne programma. En dan zeggen Marcus en ik altijd in koor. Tot, tot volgende week. week. Waarbij bij deze dat uh, ook weer gedaan hebben. Um, volgende week dan, uh, is er uh, weer tijd voor een compilatie van uh, het Robbe akda -woord, De derde voorronde alweer. Die eraan zit te komen. En uh, wij doen dan de tweede voorronde. Dus de compilatie van de tweede voorronde voorafgaand aan de derde. Dus heb je hem? Heb je hem? <lacht> Dat zou Pepe Fischer dan ook zeggen. Nou, ik denk het wel bij de meesten. En nu hebben we er nog eentje te gaan. Straks veel plezier met Benno en het uh, programma Peaceful Radio. Dit is Nexo Shape. Met contour, ach!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 Jan van der Putten met het NOS Journaal. De 168 tegenstanders van Zwarte Piet, die in 2016 op de dag van de landelijke intocht in Rotterdam werden opgepakt, worden niet vervolgd. Ze hebben daarover bericht gekregen van het Openbaar Ministerie of krijgen dat deze week. Er is niet genoeg bewijs tegen hen of ze zijn ten onrechte aangemerkt als verdachten. De actievoerders van kick-out Zwarte Piet waren niet naar de landelijke intocht in Maasluis gegaan, maar naar de demonstratie in Rotterdam. Daar gold een noodbevel. Actievoerders dienden een klacht in over geweld door de politie, maar volgens het OM deed ook de politie niets verkeerd. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam neemt zijn uitspraak over salafisten niet terug. Vorige maand zei hij in Dit is de Dag op NPO Radio 1 dat elke moslim een beetje salafist is. Hij zelf ook. En dat viel verkeerd bij Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD. Met de term salafisten worden meestal radicale moslims bedoeld. In de gemeenteraad zei Abu Talib vandaag dat een salafist oorspronkelijk volgeling betekent van Mohammed. Salafisten vind je ook onder christenen als je het taalkundig benadert, volgens de burgemeester. Meedoen aan de Vierdaagse van Nijmegen wordt komend jaar flink duurder. De inschrijfgeld gaat van 64.